tijden Zou je kunnen zeggen Als je nu naar San Francisco gaat Moet je toch wel een beetje opletten Tja, Niet met bloemetjes in je haar Geen kritiek hebben En uh, oppassen voor ice Tja, we zien het dagelijks in het nieuws, toch? Zo gezellig is het niet meer Zoals in de Flower Power Tijd Toen was dit een hit Scott McKenzie San Francisco uit 1967 Welkom bij het tweede gedeelte van de show Blijf lekker hangen. Ik heb lekker muziek voor je. En natuurlijk ook een reportage van Jeroen van Gent, Wat dat is, wat hij de mensen op straat gevraagd heeft, dat hoor je straks. Dichtbij en betrokken. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. En natuurlijk met Earth and Fire. Als maakt jij weer recht Hou me vast, oh Hou me vast, want ik val Zet die teen neer en kruip onder de val. Ik heb geen dorst meer, ik ben open. Yeah, De meeste nummers vind ik persoonlijk hoor van Rob de Nijs. En daarom hoor je het hier bij ZVL. Uh, hou me vast, want ik val. En hij had geen valbescherming toen de tijd. Dat hoorde je wel in dit lied. Helaas overleden. Het is niet anders aan uh, een nare ziekte. Verder hoorde je Earth and Fire met Love of Life. Straks hebben we een mooi onderwerp bij Jeroen van Gent. Hij vraagt de mensen op straat, of hij vroeg ze... van welke onderwerpen wordt u enthousiast... Hmm. Denk er zelf maar eens even over na. Waar word jij blij van en enthousiast? En vergelijk het met de antwoorden straks op straat. Je hoort het zo meteen hier bij veel. Dat dit van heel lang geleden is aan de kwaliteit van de muziek. De geluidskwaliteit dan wel te verstaan. Hè? Want we hebben het wel over lekkere muziek van de Paper Dolls. En Here in My Heart. En uh, wat hoorde jij voor? Oh ja, lekker. El Row en Monin. Ja, lekker. Hier bij ZVL, waar we natuurlijk de lekkerste muziek hebben. En overigens ook de lekkerste koffie. Dus als je een keer denkt van ik ga koffie drinken bij ZVL. Dan moet je hier toch echt wel zijn tijdens mijn programma. Want dan is de koffie op zijn allerbest. Hey. Told me what I should know Too much candy gonna rot your soul If she loves you, let her go Cause love only gets you Of V Paar hits hadden ze maar. De mannen en vrouwen van Mika. En Lollipop was een van hun allergrootste in 2008. Lekker nummer trouwens. Je gaat er echt een beetje van mee swingen. En dan heb je zo'n soulnummer erachteraan van Jane Knight. Mr. Big Stuff. Geweldig, tenminste dat vind ik. En mocht jij niet eens zijn met mijn muziekkeuze... Ja, dat kan zomaar. Dan kun je straks bij ons, na 12 uur, je eigen muziekkeuze te horen laten brengen in ons verzoeknummerprogramma. Ik ga daar straks meer over vertellen. Maar eerst nog iets moois van Santa Esmeralda en Leroy Gomez. Jawel, don't let me be misunderstood. Nou, het nummer eigenlijk uit de jaren 60 dat uh, toen de tijd in de jaren 70 even is opgepept en uh, opgepoetst door Santa Esmeralda en Lee Roy Gomez. Nou ja, en dan krijg je dit resultaat, gezellig. En daarom hoor je het hier bij ZVL. Het is zondagmorgen. Tijd voor een reportage van Jeroen Vergent. Ja, die ging de straat weer eens op met uh, zijn microfoon, zijn blauwe microfoon en vroeg aan mensen uh, ja. Van welke onderwerpen wordt u enthousiast? Ja, ik zelf word uh, heel erg enthousiast over muziekonderwerpen. Maar ook politieke onderwerpen vind ik altijd hartstikke leuk. Ook al is het heel naargeestig, kan ik er toch wel een beetje van genieten, eerlijk gezegd. Van al die gemeenigheid. Uh, maar waar wordt u gelukkig van, zal ik maar zeggen. Waar uh, ja, wordt u enthousiast van? Nou ja, Jeroen Vergent vroeger dus, zoals altijd, op straat. En dit zijn uw antwoorden. Ja, ik word eigenlijk overal enthousiast van. Kijk, dat kan ja. ook. Ja. Want uh, tegen mij zeggen mensen oh altijd van, uh, ja, jij vindt altijd alles leuk. Ah. Ja, maakt het toch allemaal niet uit. Voorbeeldje, voorbeeldje. <laughs> nou, dat gaat over reizen. En uh, ik ga dan ook nog met een vriendin en een vri nog een vriend reizen. En moesten we even een bestemming kiezen met z'n allen. En uh, ik reageerde eigenlijk overal enthousiast op, want ik vond alles leuk. Overal naartoe? Ja. ja. Maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Van welke onderwerpen wordt u enthousiast? Daar ah, word ik enthousiast van. Ja, echt dat u zegt van ja, dat, dat maakt me wakker, of dat houdt me wakker kan ook, maar dat is min, meer negatief. Uh... Wat voor onderwerpen? Maar... Ja, dat is een lastige vraag. Het is eigenlijk alleen maar negatief wat je in de... ja. allemaal tegenwoordig hoort. Dus en daarom vraag uh... ik het ook. Het is echt een uh, beetje ja, een prikkel. Uh, het pikkel. is echt een. Uh... Ja. nou zou ik een voorzet geven. Ja. Ik, dan zie ik zo'n koolmeesje gaan uh, vanaf mijn balkon. Uh, ja. Fluiten, piep, fluiten, piep, fluiten. Dat associeer ik dan altijd als ik die vogeltjes allemaal zo hoor uh, fluiten. Dan denk ik, oh, het wordt een mooie dag. Ja, ja, ja. En dat is echt waar want ik denk. Ja, dat. Nee, maar Dat, dat veronderstel ik me, maar het is echt waar. Het dus geeft een boost in ieder geval, toch? Een ja, dan denk duurtje. ik, oh, nou, erg gezellig, een leuke dag. Gaan we tegemoet, denk ik dan maar. Van welke onderwerpen word jij enthousiast? Uh, van welke onderwerpen, van welke ik onderwerpen word jij enthousiast? Dat je echt zegt van yes. <laughs> Eten, koken. Eten koken? Ja, of uh, uiteten alles met eten. Met de kleinkinderen. Ah. Uh, ja, de kleinkinderen ja. leuke dingen doen, oppassen leuke dingen doen. Dat is wel wat. Ja. ja. Juist, juist, juist. Hoeveel, hoeveel heeft u er? Zes. Een... zes. Zes? Ja, zes. oh wow <laughs> Ook uh, onder andere een tweeling, dus dan gaat het wel... Uh wel hard natuurlijk. Dat is heel druk. Ja, dat ja, is wel druk. Ja, maar ze zijn er niet allemaal tegelijk. Nee, nee, precies. Nee, nee. Ik ook ja. heel erg ja, moe van worden. Ja, mezelf. ja, wel, klopt. Ah. Ja, ja, klopt. Maar het leuke overeerst wel. Alles met eten. Uh, ja. Maar eet zelf eten koken dus? Ja, zeker. Ah, alleen voor jezelf? Of nodig je ook nee, mensen Ja, uit? nee, natuurlijk niet. Ja, elke dag eet je natuurlijk ook zelf. Dus ja, het is altijd voor jezelf. Maar als een ander mee kan eten, dan is dat... Uh... Ben je er nou zo een die ook zelf recepten verzint? Of uh, gerechten? Nou, niet per se. Het is meer kijken en dan uh, zien wat je tegenkomt op internet, op tv, uh, wat je leest. Of gewoon waar je, waar je zin in hebt en dan komt daar vanzelf komt altijd wel iets uit. Ja. Van welke onderwerpen wordt u enthousiast? Uh, van omzien naar elkaar. Ja. Als er uh, geholpen wordt in die nodig, dat uh, kan ik altijd wel uh, lang bij naar kijken. Nou, ik ben gelovig. Dus... Dus ja, alles wat met geloof te maken heeft, daar word ik wel enthousiast van, ah, zeg maar. Kijk. Dus uh, vooral in de tijd waar we nu ja. in leven. Ja. Dat, uh, als je zo het nieuws volgt, en je, ja, dan word je er niet zo vrolijk van, vind ik, zeg nee. maar. Als nee. dus, uh, wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dus, ja. dat, en dat ge het geloof, helpt u dan? Ja, dat helpt zeg maar, om te relativeren. Ja, als je. Als je daarin meegaat, zeg maar, in uh, wat ze nu allemaal op tv laten zien, dan... Ja, dan kom je eigenlijk in een neergaande spiraal, zeg maar. Maar Precies. Ik, ik put er wel heel veel uh, ja, kracht uit, zeg maar. Ja, nou, oh. s morgens als ik dan wakker word en uh, dan merk ik wel als het een, uh, een mooie dag gaat worden, dan uh, hoor ik de vogeltjes sluiten. En dan denk ik wel, ja. oh, nou, het wordt weer een mooie dag. Daar ja. kan ik dan wel van genieten. Kijk, en we kunnen met we de maar... kinderen naar buiten in ja. plaats van binnen uh, te hoeven oh, blijven. Ja, dat dus dat, dat scheelt wel, maar ja, daar kan ik wel... Uh, ja, daar kan ik wel gelukkig van worden. En dan denk ik, oh, fijn. Zo, dan hoor je zo'n je zo enthousiast, echt keihard. het ja. territorium van, ja. ik ben hier, ik ben ja. hier. Ja, ja, ja. Dat ja, <laughs> ja, ja. is toch leuk, dus, Dat is wel leuk om zo wakker te worden. Ja. Als je in het journaal ziet dat uh, jongens van 13, 14 jaar mensen uh, doodmaken, dan... Uh, oh ja. Ja, dat, dat is geen goed teken, zeg maar. Maar dan kunt u met het geloof daar toch weer een soort van spin aan geven? Nee, dat niet. Maar uh, ik bid wel voor deze wereld. Want er zijn ja. nog zoveel mensen die uh, God niet uh, kennen, zeg maar. En ja, voor mij werkt het. Maar het is ook moeilijk om die switch te maken, zeg maar. Uh, om te geloven, zeg maar. Want ze, ze zeggen altijd eerst zien dan geloven. Maar ja. bij geloof is het precies andersom. Zeg maar, Eerst geloven dan zien. Dat, wow. Ja, dat is, dat is zien. Ja. Hé, hey, dat is een goeie. Ja, dat is echt waar. Van welke onderwerpen wordt u enthousiast? Van welke onderwerpen? Eten. Eten? Ja, ik hou van eten. Alles waar ik naartoe ga, kijk ik naar eten. Ja, vakantie. Oké, okay, wat kunnen we daar eten? En u maakt toch zelf eten? Uh, ja, dat ook, maar ik ben niet zo heel goed. Niet zo heel goed in eten maken? Nee, hey. ik koop meer of afhaal. Nee, ja, ik weet niet. Ik, ben, ik geniet er niet van. Ik word gewoon ja. blij van eten. Ja, als ja. het eten goed is, dan word ik gewoon blij. Noem dus een voorbeeld: je favoriet, favoriet gericht? Ik hou sowieso van Japanse en Koreaanse voedsel. Sushi, echt tof. Kimchi, ja, een beetje alles met kimchi en zo. Of barbecue, hot, Chinese hotpot. Ja, wat wij zelf maken is meestal iets simpels. Wat we in de keuken hebben, gewoon even saus erbij pakken. Okay. Ja, simpele dingen. Niks moeilijk. Hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen.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 Simon, natuurlijk een wereldberoemde singer-songwriter uit de United States. Mm -hmm. Toen het nog uh, een leuk land was, zou ik maar zeggen. Je hoorde vandaag daar Don't Wrap It Up. Een speciaal verzoek van Jeroen van Gent, want die vond het wel passen bij zijn bijdrage van vandaag. En je hoorde ta ta ta ta ta, -ta van Michel Ponnerf hier bij ZVL. Straks over een kwartier, nou ja, twintig minuten eigenlijk, beginnen we weer aan ons verzoeknummerprogramma hier bij ZVL. Dus dan hebben we ook wel weer ruimte voor jouw verzoeken. Gaan we wat mee doen? Natuurlijk, dat begrijp je ook wel. En hoe gaat dat nou? Nou ja, misschien weet je het ook gewoon omdat ik het iedere week wel vertel. Maar stel je voor je bent nieuw vandaag. Hartelijk welkom. Dan kan ik je vertellen hoe het gaat. Je gaat naar onze website omroepzvl.nl, ga naar verzoekje. Uh, vul daar een formuliertje in met een leuk commentaar en een nummer uh, dat je graag wil horen straks na 12 uur. En dan gaan wij hier zo ermee aan de slag. Dus ga gerust naar onze website omroepzvl.nl naar verzoekje en uh, dien jouw verzoekje in. En dan komt het heel goed. En intussen kun je daar ook nog even het allerlaatste nieuws uit Zeeels-Vlaanderen lezen. Dat is ook best wel interessant. Oh Ik love Lady Gaga. Wie niet eigenlijk. Nou ja, 77 Bombay Street dus duidelijk wel. En, en voor die oog, oh, wat een prachtig nummer was dat. Uh, show me the way to go. Je hoorde de, de Jacksons in de single uitvoering. En nu we het toch over Lady Gaga hebben... kunnen we alleen maar volstaan met de waarneming... dat we van Lady Gaga houden. Hm, dan moeten we er ook iets van draaien. Hier is ze met Paparazzi. Set Geweldige muziek van, uh, ja wel, Womack en Womack. Sommige mensen vinden het eentonig, maar ik vind het wel lekker, want je komt in een kadans met deze teardrops. En voor die Lady Gaga en Paparazzi aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Het is snel gegaan weer. De koffie is op, gaan we zo meteen weer nieuwe zetten voor mijn collega's tijdens het verzoeknummerprogramma. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga er van tussen. Mooi geweest voor vandaag. Ik ben de volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. En dan hoop ik weer op jouw gezelschap. Lijkt me gezellig. Tot dan.